Zes uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goeie doden en gewonden bij ontsporing goederentrein België. Oppositie wil meer uitleg van staatssecretaris Wekers... en duizenden koffers achtergebleven op Schiphol na storing. Het weer, de zon schijnt volop. Morgen, bevrijdingsdag, zijn er wat meer wolken... maar de zon blijft ook geregeld schijnen. Het wordt een droge dag met weinig wind... en smiddags worden tussen de 16 en 20 graden. Eén dode en 17 gewonden in België. Vannacht ontspoorde en ontplofte een goederentrein met chemische stoffen in de buurt van Gent. Correspondent Joris van Poppel over de slachtoffers. En omwonenden. Mensen die waarschijnlijk door de giftige dampen zijn omgekomen. Hoe precies dat en waar ze precies gevonden zijn, dat is nog uh, onduidelijk. Vanmorgen op een persconferentie was er nog geen sprake van, van doden. Maar later, langzaam op de dag, werd duidelijk dat er steeds meer mensen waren met ademhalings, ademhalingsmoeilijkheden. Dat ligt voor een deel aan het bluswater, voor bluswater, waar giftige dampen uitkwamen. Die bleven eerst in het riool hangen, maar later bleek dat er ook bij mensen thuis in huis giftige dampen en werden gemeten. En bijvoorbeeld ook bij het ziekenhuis boven grond. En de trein kwam uit Rotterdam. Vlak voor deze uitzending sprak ik met Chris Pietersen van Safety Solution Consultants. Dat is een adviesbureau voor industriële veiligheid. En ik vroeg hem of zo'n ongeluk ook in Nederland kan gebeuren. Ja, inclusief. Er worden hier natuurlijk ook uh, nogal wat gevaarlijke stoffen over het spoor vervoerd. Maar ook over de weg en binnenwater en zo. En er kan altijd iets gebeuren. Ja, Het risico is niet nul. Uh, Acrylonitriel, wat hier in, in België het geval was, dat is een brandbare explosieve en toxische stof. En uh, ja, dat wordt in Nederland ook vervoerd. Er is een keer nog in Amersfoort, heeft er een lekkende wagon gestaan dat nogal wat... Uh, ja, hij heeft veroorzaakt. Uh, dus er, is altijd, er kan altijd iets gebeuren. Is het dan wel veilig genoeg? Nou ja, we hebben in Nederland een systeem om dat te, te bekijken. Uh, eigenlijk praat je dan niet over veiligheid, maar over risico. Dus de vraag is eigenlijk, is het risico laag genoeg daarvan? Ja. En uh, de gevolgen, hè? hoeveel doden kunnen er vallen? En wij accepteren dus ook in Nederland dat er doden kunnen vallen... als die kans erop maar laag genoeg is. En dan toch nog een keer de vraag krijgen, is het dan wel veilig genoeg? Ja, dan eh, hebben we dus eh, officieel kunnen we dan zeggen dat het risico laag genoeg is. En dat, hè, dat is een risicocriterium wat is dus vastgesteld in de wet ook vastgelegd is. Hè, dus zeg maar ook door het parlement, hè, door ons allen. Is, zeg, ja Als we dat risico hebben, hè, dus dat het bijvoorbeeld tien doden eens in de honderdduizend jaar, hè, om maar eens wat te noemen, ja. dat vinden we dan net acceptabel. Chris Pietersen van Safety Solution Consultants. Staatssecretaris Wekers van Financiën blijft erbij dat de opsporingsdiensten de zogenoemde Bulgare fraude adequaat hebben aangepakt en dat hij zelf niet van de zaak op de hoogte was. Wel was het beter geweest als een rapport over toeslagenfraude naar het ministerie van Financiën was gestuurd, vindt Wekers. Verslaggever Wilko Boom in Den Haag, de oppositie in de Tweede Kamer, is niet onder de indruk. Nee hoor, helemaal niet. De regeringspartijen doen er voorlopig het zwijgen toe. En die zijn natuurlijk doorslaggevend voor de bewindsman. Maar de oppositie vindt het maar niks wat hij vannacht in een brief aan de Tweede Kamer sturen. Van links tot rechts maken ze gehakt van de manier waarop Wekers ingaat op alle kritiek dat hij niks van de zaak geweten heeft. Terwijl, er, terwijl hij er volgens ambtenaren juist wel van moet hebben geweten. Nou, en de oppositie die verwijt Wekers ook dat hij onvoldoende werk maakt van de fraudebestrijding en ze willen weten hoeveel miljoenen ermee zijn gemoeid. Volgens uh, Roland van Vliet van de PVV wordt er veel te weinig tegen fraudeurs met de zorg en de huurtoeslag opgetreden, terwijl het kabinet aan de andere kant wel miljoenen bezuinigt op allerlei nuttige voorzieningen. Die brief die, uh, vind ik niet echt sterk, uh, meer nog die vind ik sterk onvoldoende, want uh, een aantal belangrijke vragen die worden niet beantwoord en de brief werpt nieuwe vragen op. We willen absoluut weten hoe groot is nou die, die totale fraude, uitgedrukt in, in, uh, in euro's. En hoe gaat hij dat geld terughalen? Kijk, in Nederland moeten we allemaal de broeklim aanhalen. Uh, dat komt door de kabinetsmaatregelen en de lastenverzwaringen. Maar aan de achterkant laten ze zich geld wegvloeien, onder andere naar Bulgarije. Dat is totaal niet met elkaar in overeenstemming. Dus daar zitten we keihard in. Dit moet van tafel, deze fraudegevoeligheid. Ja, dat was Roland van Vliet van de PVV. En eerder vandaag hoorden we ook al de SP en het CDA en D66. En ook zij hebben weinig goede woorden over, uh, voor het verweer van de staatssecretaris. Alle fracties vallen bijvoorbeeld over dat minister Ascher van Socialist... al zes weken eerder van deze fraudezaak wist dan staatssecretaris Wekers. Terwijl Wekers toch de eerstverantwoordelijke bewindsman is. Want het is de Belastingdienst die over deze toeslagen gaat. En niet het ministerie van uh, Lodewijk Ascher. Arnold McKies van de SP zegt dat als volgt. De staatssecretaris die wist het dus echt pas toen die uitzending van Brandpunt kwam. En toen reageerde hij heel geschokt. Dat geeft aan dat hij het dus eigenlijk eerder had moeten weten. En hij is degene die eindverantwoordelijk is voor de toeslagen. Dus eh, als minister Ascher het al wist... dan had minister, staatssecretaris Wekers het zeker moeten weten. Ja, dat zegt de SP dus. En we hoorden dus inderdaad ook bij jou de PVV en de CDA en D66 vinden het ook. Veel kritiek. Weken is niet uit de gevarenzone, kunnen we zeggen. Nee hoor, het is echt veel te vroeg om die conclusie te trekken. Kijk, het belangrijkste is natuurlijk wel het oordeel van de coalitie. Want die heeft de meerderheid en die zegt nu nog even niks. Maar het debat hierover is pas over een kleine anderhalve week. Op dinsdag 14 mei. In die tijd kan er nog van alles gebeuren. Er kan ook nog van alles boven water komen. En bij het CDA zeggen ze wel eens... een olifant die moet je in stukjes eten. Nou, En daar heeft de oppositie nu natuurlijk nu nog alle tijd voor. Hè. Ze hebben alle ja. gelegenheid om het vuurtje de komende tijd aan te wakkeren. Dus uh, nee, Wekers is nog niet uit de gevarenzone. Verslaggever Wilco Boom vanuit Den Haag. Door een storing met het bagagesysteem op Schiphol... moeten duizenden koffers door luchtvaartmaatschappijen worden nagestuurd. Gisterochtend bleven duizenden koffers op de luchthaven achter. Woordvoerder van Schiphol over de storing... Nou, het bagagesysteem aan zich dat, uh, werkte, alleen de, een systeem waarmee je de bagages zeg maar, een uh, bestemming geeft, een route uh, geeft, dat programma, daar zat een technische storing aan. En dat betekende dat alle koffers handmatig uh, ingevoerd moesten worden in het systeem. Dat had het gevolg dat een deel van de koffers uh, gisteren ochtend uh, niet meegegaan zijn met de passagier aan boord. En uh, dat die dus door de luchtvaartmaatschappij uh, nagezonden moet worden. Vanwege de vakantietijd was het gisteren al extra druk op Schiphol. Dit is het NOS-journaal met Mark Visser. De NOS doet vanavond traditiegetrouw verslag van de nationale dodenherdenking op de Dam. Tijdens de herdenking worden de Nederlandse burgers en militairen herdacht... die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen... in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. In Amsterdam, Menno Reemeijer. Menno, is het al druk op de Dam? Het is al behoorlijk druk, ook drukker dan andere jaren vanaf een uur of twee, drie vanmiddag gingen de mensen al bij de hekken staan. Dat kan er natuurlijk mee te maken hebben dat mensen toch nog eventjes de gelegenheid te baat willen nemen... om voor het eerst de koning en koningin in levende lijve te zien. Want het is het eerste optreden, het publieke optreden van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Kan er ook mee te maken hebben dat het op een zaterdag is, midden in een vakantie. Het weer is verder uitstekend, dat zal ook meespelen. De hele dag was het scheen de zon hier, inmiddels wat bewolkt. De wind waait hier verneinig over de Dam heen. Om um 7 uur begint het in de Nieuwe Kerk, het eerste gedeelte. En daarna hier vanaf vijf uur acht zijn we erbij op de Dam. Met koning en koningin zoals gezegd die zo'n 20, 25 minuten geleden aankwamen bij het paleis op de Dam. Dankjewel Menno. Menno Reemeyer. Zometeen dus direct na deze uitzending. Een speciale uitzending van het Radio 1 Journaal gepresenteerd door Bert van Sloten. Het brein achter de Franse roof van de eeuw... heeft zichzelf gisteravond opgehangen in een cel in Toulon. En dat gebeurde kort nadat hij door Nederland was uitgeleverd. De 56-jarige Marc Armando beroofde in 1992... met negen medeverdachten de Nationale Bank in Frankrijk. Ze gingen vandoor met ongerekend 22 miljoen euro. Armando kreeg voor de roof 18 jaar gevangenisstraf. In 2005 kwam hij vrij. Vorige maand werd hij in Nederland opgepakt in verband met drugshandel. En Nederland leverde hem gisteren uit aan Frankrijk. Twee uur later werd hij doodgevonden in zijn cel. De Griekse minister van Financiën, Stournaras, denkt dat zijn land het ergste achter de rug heeft. In een gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung toont hij zich optimistisch over de economische vooruitzichten voor Griekenland. Stournaras zegt in de gezaghebbende Duitse krant dat Griekenland het afgelopen half jaar duidelijk een andere koers is gaan varen... en dat er een begin is gemaakt om de financiën weer op orde te krijgen. De minister verwacht dat de eurogroep op 13 mei zal instemmen met nieuwe hulpkredieten aan Griekenland. De Spaanse politie heeft ruim 32 ton hars onderschept in de haven van Algeciras. Het is daarmee de grootste harsvangst ooit in Spanje. De Drugs hebben een straatwaarde van ruim 50 miljoen. Hars zat verstopt in een Marokkaanse vrachtwagen die meloenen vervoerde. Tijdens een controle van de douane bleken sommige houten kratten niet dicht. En daarin vonden douanebeambten jutezakken met plakken hars. De Marokkaanse chauffeur is opgepakt. De vrachtwagen had Frankrijk als eindbestemming en kwam uit de Marokkaanse kustplaats Tanger. De dode man die deze week in Waalde is gevonden... blijkt een man van 29 uit Eindhoven. Hij is volgens de politie door een misdrijf om het leven gekomen. Verder wil de politie niets zeggen. De man werd donderdagmiddag gevonden... in een auto op een zandweg in het buitengebied van Waalde. Het onderzoek daar werd gisteravond afgerond. Een team van 35 regisseurs werkt aan de zaak. Vondst van het lijk kreeg veel aandacht... omdat de advocaat Marcel S. in de buurt woont. Hij is in de buurt van zijn huis beschoten... en er is brand gesticht bij zijn kantoor in Waalde advocaat wordt verdacht van faillesse mensfraude en valsheid in geschriften. Sport. Giro de Italia is begonnen. Mark Cavendish heeft de eerste etappe gewonnen. Britse wielrenner was na 130 kilometer in en rond Napels de snelste in een massasprint. Verslaggever Sebastian Timmerman. Een mooie zege voor Mark Cavendish. Na een sprint en vooral een aanloop na de sprint... met toch wel een verhaal. Dat was een aanloop met allerlei haken en ogen. Mark Cavendish liet zijn ploeg, Omega Pharma Quickstep... het werk opknappen in deze korte eerste etappe. 130 kilometer slechts door de zon over grote straten van Napels. Maar het liep niet altijd even lekker. Cavendish zag je zo nu en dan roepen en schreeuwen naar zijn ploeggenoten... wat ze moesten doen op het lastige circuit. Veel draaien en keren door Napels heen. In de laatste twee kilometer een valpartij voor in het peloton, waardoor een renner of 10-15 uh, ging sprinten om de dagzegen. Cavendish zat daarbij, Viviani, de Italiaan, zat daarbij... Matthew Goss, de Australiër zat daarbij... en Cavendish had nog één ploeggenoot mee. En op het moment dat die ploeggenoot Gert Steegmans' sprint wilde aangaan kreeg hij problemen met zijn fiets. En dus moest Cavendish een behoorlijk verschil goed maken in de sprint. En daar slaagt hij in. Het was een prachtige sprint daardoor om naar te kijken. Cavendish wint. Viviani strandt op de tweede plaats. Bouhany, de Franse kampioen, op de derde plaats. Dat is automatisch ook de top drie van het klassement... naar deze eerste etappe. Het verschil tussen Cavendish en Viviani door de bonificatieseconde... is 8 seconden. John Dekenkoop kon niet meesprinten. De sprinter van de Nederlandse argos Simane ploeg was het grootste slachtoffer van de valpartij. Hij zat daarachter en eindigde dus niet op de eerste... Kevin is dus in het roze. En morgen staat de tweede etappe in de Giro op het programma. Ploegentijdrit over ruim 17 kilometer. Jasper Iwema heeft in de Moto3-klasse de negentiende tijd neergezet... in de kwalificaties voor de grote prijs van Spanje op het circuit van Geres. Iwema kwam twee weken geleden nog zwart en val in het Amerikaanse Alston... en liep daarbij een zware hersenschudding op. Nederlandse squashvrouwen zijn bij de Europese kampioenschappen... voor landenteams als vierde geëindigd... in de strijd om de bronzen medaille verloren oranje in Amsterdam... met 2-0 van Frankrijk. Nathalie Grinham en Orla Noom leden allebei een nederlaag. De Engelse vrouwen maakten hun status zwaar door in de eindstrijd met 2-1 van Ierland te winnen. Golfer Joost Luiten heeft zijn opmars bij het Volvo China Open voortgezet. Na een derde ronde van 68 slagen staat hij nu op de vijfde plaats met 208 slagen. En ook Robert-Jan Derksen handhaafde zich in de top 10. Hij staat na een ronde van 73 slagen op de gedeelde zesde plaats. Australia Ramford gaat aan de leiding met een totaal van 204 slagen. Oudcoach Guus Hiddink heeft zijn steun toegezegd aan uh, oud-doelman Hans Van Breukelen... om een revolutie door te voeren bij PSV. Van Breukelen wil daar een cultuuromslag teweegbrengen. brengen. Door de tegenvallende resultaten is PSV dit seizoen regelmatig negatief in het nieuws gekomen. De groep met Van Breukelen, lid van de Raad van Commissarissen... wil zich inzetten om oude kernwaarden als warmte en toegankelijkheid terug te brengen bij PSV. En het Engelse Hull City is gepromoveerd naar de Premier League. De voetbalclub uit de Championship, de tweede niveau in Engeland, kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Cardiff. Maar zag concurrent Watford in eigen huis met 2 in verliezen van Leeds United. Watford kan nu nog via de play-offs promoveren. Terwijl kampioen Cardiff al zeker was van promotie naar de Premier League. Verkeersinformatie. Bijna. Geen verkeersinformatie. Lekker doorrijden dan. Gaan we naar de hoofdpunten. Uh, 1 dode, 17 gewonden. Bij ontsporing goederentrein België. Oppositie in de Tweede Kamer wil meer uitleg van staatssecretaris Wekers... en duizenden koffers achtergebleven op Schiphol na storing. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedenavond. In verband met de Dode Herdenking... een speciale uitzending van het NOS Radio 1 Journaal. Tot tien voor half negen vanavond. We zijn in Westerbork, we zijn in Werkhoven, we zijn in Vorden en in Amsterdam. Menno Reemeijer is daar in de Nieuwe Kerk. U hoort het uh, orgelspel van Bernard Winsemius. Hij uh, speelt al jaren het orgel uh, hier in Amsterdam, ook bij Dier in Haarlem. was ook uh, afgelopen maandag de organist tijdens de inhuldiging... Nieuwe kerk die wat dat betreft een enige metamorfose heeft ondergaan. Alle bloemen die er toen waren zijn inmiddels weggehaald. De deuren van de kerk zijn om 6 uur open gegaan. En dus stromen ze langzaamaan de genodigde binnen. Het zal nog even duren voordat het officiële programma begint. Dat is zo rond 10 voor 7. Als we het draaiboek van de ceremoniemeester Erik Beurmeijster volgen. Zoals gezegd... De genodigden dat zijn dan eh, bijvoorbeeld de getroffenen uit de oorlog, jonge veteranen, oude veteranen natuurlijk, met name eh, de oudste generatie slachtoffers zullen voorin zitten en daarnaast eh, heel veel hoogwaardigheidsbekleders, leden van het kabinet, leden van de Tweede Kamer, Eerste Kamer, commissarissen van de koning moeten we sinds maandag zeggen en natuurlijk ook de koning en koningin zelf. Andere jaren kwam de koning in uniform aan de zijde van zijn moeder. Maar hij zal vandaag in een gewoon pak hier verschijnen in de kerk. En ook straks tegen acht uur op de Dam. Behalve in Amsterdam zijn we ook in Vorden, want de afgelopen week was er net als vorig jaar ophef over het wel of niet langs de Duitse graven lopen tijdens de herdenking vanavond. Joris van den Kerkhof is in Vorden. Joris, vanochtend was het nog niet helemaal helder of er nu wel of niet door ook de gewone burgers langs de Duitse graven gelopen gaat worden. Wat kan je er nu over vertellen? Ja, we zien het straks om kwart over acht. Um, u gaat er niet langs lopen, hè? Nee, ik ga er niet langs lopen. Is dat in beeld? Dat is in beeld, ja, op de radio, ja. U gaat niet langs de graven lopen? Nee, ik zit in het comité. En het comité, plus de afgevaardigden van de gemeente... hebben besloten om niet langs te lopen... omdat dit programma is officieel geschrapt, Maar de vrijheid voor alle andere aanwezigen blijft. Dus er zullen best mensen langs lopen? Ik vermoed van wel, ja. Dus de voorzitter van het comité... ook de voorzitter van de Raad van Kerken, geloof ik... Hè? Ja, ja dat, dat is zo ja. <laughs> het is klein hier in Vordert, de dominee. Gaat u, we zijn nu in de kerk hier. Ja. Uh, gaat u langs de graven lopen, de Duitse graven lopen? Nee, dat ga ik niet doen. Ik sluit me aan bij de mensen die daar dat hebben georganiseerd. En nou, daar sluit ik me bij aan. Nou, dat loopt u even mee. We zitten in een kamer in de kerk, maar kunnen zo het kerkgebouw ook, ook inlopen. Moet u een beetje deze kant op lopen, hè, geloof ik. Uh, dat is de wc. Goeiedag, heren. Van het koor. Gaat u mooie dingen zingen? Dat hoop ik wel. Hoe laat? Uh, wij zingen in de kerkdienst nu. Uh, vier liederen. En op de begraafplaats drie. En die kerkdienst is, is om zeven uur. En dan Zo wordt er diep... van daaruit naar de begraafplaats gelopen. Tien over half acht is die afgelopen. En dan hoe lang is het lopen? We hoeven niet te lopen. Het is Met de auto is het vijf minuten. <laughs> dat is ook veel handiger, veel handiger. Maar dat hele gedoe... hè? van hier in vorder, vorig jaar begonnen. Dat gaat er alleen maar over dat, je, dat mensen voorbij de Duitse graven... die nou eenmaal op die begraafplaats zijn, dat ze daar langs willen lopen. Ja, dat ze daar zijn is uniek. Want alle andere soldaten liggen in IJsselstein. 32.500, heel indrukwekkend in, in, in is het daar. Maar deze liggen in een privégraf. En de familie heeft geen toestemming gegeven om die te herbegraven. Maar het gedoe gaat alleen daarover? Daar. Geen Duitsers aanwezig bij de herdenking? Bij mij weten niet. En als ze komen, weet ik ook niet wie een Duitser is. Dus nee, dat is absoluut niet. Het gaat om die doden weermachtsoldaten. Dat zeg ik uitdrukkelijk. Het zijn geen SS'ers wat dan beweerd wordt, of SA-mensen. Er wordt heel veel beweerd. Trouwens hier vanaf zeven uur in de kerk ook. Maar dat zijn dingen die op papier staan, Ja, zegt de dominee. die schudt een beetje. Eh, dan gaan we naar luisteren en daarna met u meelopen. Naar, mee, mee naar de begraafplaats, want de rijden gaat sneller. Dat is voor de, daar is Joris van de Kerkhof. We hoorden net met Noremeijer al vanuit Amsterdam, de Nieuwe Kerk. In diezelfde Nieuwe Kerk houdt straks Paulien Broekema, collega hier bij de NOS. Over een half uur ongeveer, de herdenkingsbijeenkomst, houdt ze een reden. De oorlog heeft ook in haar familie sporen nagelaten. Het bepaalt voor een deel haar journalistieke werk. Eerder deze week sprak ik met Pauline Broekema. En ik vroeg aan haar als eerste vraag waarom de oorlog haar inspireert. Ik ben van 1954. Um, mijn drijfveer, um, het eeuwig willen weten van de, van de oorlog, zoals ik dat in de voordracht noem. Het heeft te maken met uh, familie van mijn moeders kan. Mijn moeder heeft in de oorlog haar uh, broer verloren. Die is in november 1944 is die gefusieerd. Die zat bij het verzet. Is in november gepakt. Uh, en uh, naar de Wolvenplein gevangenis in Utrecht gevoerd. Verhoord aan de Malibaan bij de SD. En uiteindelijk uh, todeskandidaat ge geworden. Dat betekende dat je in voorraad werd gezet voor als er weer een maatregel moest worden uitgevoerd. En die werd uitgevoerd op een zeker moment, anderhalve week nadat hij gearresteerd was. En hij is gefusilleerd. Um, toen hij was gearresteerd is het huis van mijn grootouders in Beeldhoven omsingeld door de SD. Is doorzocht, op zoek naar wapens en toen die niet werden gevonden was de boodschap voor mijn grootouders, uh, dan gaan jullie mee. En die zijn, toen er even niet werd opgelet, zijn ze vertrokken, zijn ze gevlucht en ondergedoken. En uh, dat was op een donderdag en op zaterdag stond de vrachtwagen voor en is het hele huis leeggehaald. Dus ik had een moeder met een broer die uh, omgekomen was, die gefusilleerd was en een moeder die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 heel veel, relatief heel veel Joodse inwoners. Eigenlijk alle Joodse inwoners zijn weggevoerd. Zo ben ik trouwens ook opgegroeid in de, in de stad Groningen wonend. Werd ik door mijn vader meegenomen naar de Volkingestraat. Kijk, hier zat die familie, hier woonde die familie. Dit eh, was de synagoge. In de tijd dat ik erop groeide, was dat een stomerij. Mijn vader is aan een schande, een stomerij. Gelukkig is hij nu ge, gerestaureerd. Maar het verhaal was altijd wat er gebeurd is. En dat verhaal heb ik geprobeerd om ja, in het klein te vertellen. En daar gaat mijn boek ook over. En daar is ook behoorlijk op gereageerd, heb ja. ik begrepen. Want het is eigenlijk een soort... Ja, het is een levensgeschiedenis, een biografie. Maar een biografie is nooit af. Want uh, heel veel mensen hadden daar vervolgens weer verhalen over. Ja, het is de treurige lot van de biograaf. Ja. <laughs> het is het boek over Benjamin Broekema, een, een, een socialistische uh, slager... Geen familie van mij. Uh, ik ben niet-Joods. Uh, veel Joden in, in, in Groningen en in het Noorden kozen een noordelijke achternaam. In hem, in deze persoon, heb ik geprobeerd het verhaal te vertellen van... zo is het gegaan. Ja, en nu nog zelfs uh, reageren de mensen. Want voor jou ligt een brief die je net hebt gekregen. Ja, mijn, ook in, weer van in, iemand? Ik, ik kom hier binnen op, op de redactie en in mijn, mijn postvakje vind ik een brief. Iemand die schrijft... hierboven een gedeelte uit een brief van een oom, woonachtig in Warfen dat is dus het dorp van Benjamin Broekema... aan zijn neef, die voor dwangarbeid in Duitsland verbleef. De brief is gedateerd zaterdag 6 maart 1943... en de donkere strepen zijn het teken... dat de brief door de Duitse censuur is geproefd. En dan uh, lees ik hier zo tussen de strepen door... dinsdag... Vanmorgen zijn hier de beide laatste joden weggehaald. Een echtpaar, van samen meer dan 175 jaar. De oudste man is blind en sinds jaren bedlegerig. Hij kon geen kleren meer aantrekken. Ja, dan, dan, is er een, dan, dan is er een streep. En dan verderop vanmiddag luidde de klok voor het eerst na 2,5 jaar. Morgen wordt hij weggehaald. Het was dus de laatste afscheidsgroet. Dus de klok van Warfum. Dat is ook het merkwaardige van Warfum. Of het bijzondere van Warfum. Dat dorp is vrijwel on, onaangetast gebleven. Er zit wel een, wel een nieuwbouwwijk tegen, tegenaan. Maar het is... alles is er nog. Dat, ja. dat, dat, dat, dat was voor mij ook een drijfveer. Het ja, bijna, zoals Armando dat zegt, het schuldige landschap. Wat is hier gebeurd? De, de huizen die, die, die he, bij wijze van spreken, hebben gezien... de huizen van de Joodse bewoners zijn er ook allemaal nog. Het huis van Benjamin Broekema staat er nog. Het, zijn zijn, zijn, zijn slagerswerkplaats uh, is er nog. Dus die... Dat is ten diepste ook geweest waarom ik het boek heb geschreven. Waarom kon het gebeuren? Hoe kan dat? Hoe kan het? En dat is ook een beetje het thema uh, van vanavond in, in, in jouw voordracht. Uh, in jouw voordracht van hoe kan het, hoe kon het zo gebeuren? Ja, ja, ja, ja laten zien, zo gaat het. Zo gebeurt het. Um, waarmee je um, ook, ook aangeeft, je moet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 voor en na de oorlog. En na de oorlog werd het leven nooit meer zoals het voor de oorlog was geweest. Pauline Broekema, later vanavond spreekt ze dus in de Nieuwe Kerk. U hoorde het toen al uh, verslaggever Joris van de Kerkhof. Hij was eerder vandaag in Westerbork. En daar is een fototentoonstelling geopend over het weeshuis... dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in kamp Westerbork stond. Als klein meisje kwam Loes Hoepelman uit Amsterdam daar terecht. En vanavond spreekt ze in Westerbork een herdenkingstekst uit. Joris van der Kerkhof sprak haar eerder vandaag. Een zaal met twee grote lange tafels. Een foto van de barak en uw hoofd vol herinneringen. Of toch niet? Nee, geen herinneringen, maar wel een soort, soort ongeloof dat dat dit een stukje van mijn geschiedenis is. Want u was drie toen u er kwam? Ja, ik was drie jaar. Goed, in 1941 geboren. Uw ouders die gingen naar verschillende onderduikadressen... en brachten u uit veiligheid naar een ander adres. Ja. ja eerst brachten ze me naar Bussum. Uh, daar woonde een halfbroer van mijn vader. Die was gemengd gehuwd. En uh, in 1944 moest hij zelf onderduiken... En vervolgens ben ik naar Amsterdam gebracht naar een adres waar ik verraden ben. En uh, daar ben ik hier in het weeshuis geplaatst. En van dat weeshuis is hier een hele grote, uitvergrote foto ja. Uh, gehangen. Ja. Schommels, ja. wip, voetbalveldje. Ja. Er werd gevoetbald. Ja, nou ja, er werd zoveel mogelijk gedaan om het de kinderen toch een beetje aangenaam te maken. Eh... Uh, heb ik horen zeggen. Ja, want u weet het niet. Ik weet er helemaal niets van. U hebt hier iets gekregen wat u nog steeds hebt. Mijn popje, mijn popje, ja. Ze zit heel onherbiedig. Weggestopt. Weggestopt. Ze heet Mies, trouwens. Dit is Mies. Mies is een uh, onogelijk lappe popje. Met gaten van, van de mot. En ze heeft een speld in, in haar achterhoofd. Een Anders... punt ja. Een punt <laughs> ja. ja, Mies heeft haast geen haar meer. Net als ik. Ik had vroeger ook veel meer haar. Maar Mies heb ik hier in het Weeshuis gekregen. Maar ik heb wel later van mijn moeder gehoord... dat ik uh, uh, daar in Eindhoven een popje bij me had. Dus ja, dat, dat moet wel haast van het Westerbork bergen daarna naar de in stad. Want daar zijn we bevrijd eh, als groep. Eh, dus Mies is daar samen met mij geweest. Dat, dat moet wel haast. gaan we weer terug naar 1944. Naar eh, het weeshuis. De toonstelling is opgebouwd uit twee grote tafels. En op die tafels gaat u hem even zitten. Op die tafels staan bordjes... En achter die bordjes, in dit geval bordje 20... ...pasfotootjes. Ja, ja. ja dat, dat vind ik heel confronterend, om dat nu hier, hier te zien. Ook omdat ik zelf zo'n paspotootje heb. Eh, iedere gevangene die eh, aankwam in Westerbork, daar werd een foto van gemaakt. Vrolijke, lachende, blozende kinderen. Ja. Ja. Je eentje um, met, met zo'n fietserek van die tanden die, uh, die uitgevallen ja, zijn. Ja. Maar zo lachend. Ja. Dus ik zit nu naar vier kinderen te kijken... Die, die bij de onbekende kinderen hoorden. Ik ken ze ook allemaal als, als volwassenen. En dat vind, ik, dat vind ik wel confronterend. Er zitten sowieso veel tegenstellingen in het verhaal. Het weeshuis bij een doorvoerkamp. Goed zorgen voor die kinderen... Ja. Zo goed als mogelijk in ieder geval, dat ze konden spelen. Ja. Er staat hier aan het schoolbord ook met een liedje, een tekst van een lied erop. En dat de tafel van vier wordt uitgelegd. Ja. Kinderen ja. werden onderwezen om doorgevoerd te worden. Om, de, om zo gezond mogelijk door, doorgevoerd te worden. Dat is een bizarre tegenstelling. Dat is echt, echt heel bizar. Ja. En waarom? Ja. Er is een. Uh, dat heb ik ook kort geleden gezien een dagboek van een, een, een gevangene uh, die ook wel voor de kinderen van het weeshuis zorgde, heb ik begrepen. En uh, in dat dagboek staat op een, op een bladzij een heel klein stukje... over de dag dat wij op transport moesten. En dan schrijft hij ook van... ja, ik heb eten voor de kinderen gehaald... en uh, ze moesten allemaal naar de trein gebracht worden... en de kleintjes, die huilden, die vonden het eng... En de grote kinderen vonden het wel spannend... want ze mochten met de paardenwagen naar de trein. En ik, ik, ik kan me voorstellen dat ik bij de huilende kindjes hoorde. He, drie, drie jaar, drieënhalf, bijna vier. Ja. Ja. U gaat met uw verhaal ook de scholen langs? Ja. ja. Met Mies daarbij? Ja. Nee. En u leest vandaag een droom voor, of een sprookje is het meer? Het is een sprookje, ja. Ja. Het prinsesje dat de oorlog overleefde? Ik, ik voelde me ook een prinsesje. Ik, uh, ik heb zeker, totdat ik een jaar of twaalf was... ...was ik ervan overtuigd dat ik een prinsesje was. Echt, hoor. En ik voelde me ook heel superieur. Hey, ik kon wel zielig doen over een oorlog die ik me niet kon herinneren... ...maar ik wist wel zeker dat ik een prinsesje was. En uh, dat was wel heel bijzonder, hoor. Met een personeelslid dat daar nu op de tafel ja, ligt. Ja, ja, Dit was een van mijn onderdanen. Nee, nee. dat gaat te ver. Maar. Een oh, uh, uh, ik, ik, ik heb ook wel een beetje opgeschept na de oorlog op scholen. Van, heb uh, jij dat meegemaakt in de oorlog? Nou, moet je mijn verhaal horen. Ja, hoor. ja. Vroeger, ja, die oorlog was wel altijd in mijn leven. Ook door mijn moeder, die er altijd over vertelde. En over haar rol in het verzet, wat ze allemaal gedaan had. Eh, maar daarnaast, ja, ik had een gezin en kinderen en een baan. En eh, zorgen dat je huwelijk goed bleef. Gewoon allemaal hele doodgewone dingen. Maar naarmate ik ouder werd, is die oorlog wel een dikkere rode draad geworden. Het prinsesje dat de oorlog overleefde... daar zat op een steen het kleine meisje, drie jaar jong. Nou, Het verhaal wat we de afgelopen minuten gehoord hebben... vertelt u in dit sprookje. En dan komt u terug. En ze kende haar mama niet meer. En, en waar was, was haar was papa? Haar papa? papa was er niet meer, zei haar mama. Die was doodgemaakt door de Duitsers... in dat grote, vreselijke vernietigingskamp Auschwitz. Zomaar vermoord omdat hij Joods was. Vermoord in de gaskamers. Maar waarom ben jij niet vermoord, mama? Ik heb me de hele oorlog verstopt... en samen met je papa verzetswerk gedaan. Maar je papa is verraden. Haar mama zei... je bent heel bijzonder. Net zo bijzonder als een prinsesje... omdat je de oorlog overleefd hebt... en weer teruggekomen bent. Toen dit kleine meisje groot was en moeder en oma was, nam ze zich voor... overal en altijd haar verhaal over de oorlog te vertellen. Samen met haar popje Mies. Want zoiets vreselijks als oorlog mag nooit meer gebeuren. Ja. Daarom doe ik het. Zo. Ik ga, ik ga Mies weer de tas in. Ja. Dank u wel voor uw verhaal. Ja. Vanavond op Nederland... Om half negen een documentaire te zien over het weeshuis in Kamp Westerbork. Vandaag herdenkt Nederland dus de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In Rotterdam gebeurt dat onder meer bij de Boeg, het monument voor de mannen die zijn omgekomen tijdens hun werk in de Koopvaardij. Hugo Paalvast is een van hen. Over hem is niet veel bekend. Maar dankzij Henk Meurs, die een groot kenner is van de oorlogsgeschiedenis van de Koopvaardij, is het verhaal van zijn dood toch enigszins te reconstrueren. Eén regeltje tekst in de staatscourant. Paalvast, Hugo, geboren in Vlaardingen op 26 juli 1907. Overleden 11 september 1941, de Golf van Mexico. Ver van huis. De naam van Hugo Paalvast staat in de lange, lange lijst van mensen die in de oorlog spoorloos zijn verdwenen. Uit documentatie van de Oorlogsgravenstichting blijkt dat hij een zeemansgraf heeft gevonden. Hoe hij is gestorven staat er niet bij. Hij komt ook nog voor in een ander register. De Erelijst van Gevallenen, 1940-1945. Dat lijkt erop te wijzen dat zijn dood mogelijk in verband staat met oorlogshandelingen. September 1939. Maak de oorlog uit voor de Koopverdij. Henk Meurs is oud-zeeman. Zelf pas na de oorlog aangemonsterd als jongen van 15... Maar wel met hart en ziel verbonden met de oorlogsgeschiedenis van de Koopvaardij. In september 1939 begint de oorlog voor de handelsvaart, zegt hij. En dat klopt, want al op 3 september van dat jaar vergaat het eerste Nederlandse schip. Het vaart op een Duitse mijn in de buurt van Terschelling. Engeland was omsingeld door de Duitsers. En uh, die moest uitgehongerd worden. Dan is ook meteen duidelijk wat het belang is van de Koopvaardij. Ze hebben Engeland gered van de honger. Heel veel voeding vervoerd naar Liverpool toe... Transport van militairen, zoals bijvoorbeeld de Nieuw Amsterdam. Je hebt een half miljoen Amerikaanse militairen vervoerd. De koopbedrijf is onmisbaar iets geweest, hè? Mm -hmm. Dat was de lifeline noemen ze dat ook, hè? Naar Engeland toe, de lifeline was daar, de levenslijn naar Engeland. Daarom neemt de Nederlandse regering in 1940 een ingrijpend besluit. Alle mensen die dienst deden op boord van een schip, die moesten blijven varen, tot maart 1946 verplicht aan boord van een schip. Dat waren gewoon burgers. Burgers. En die burgers die kregen ook in Liverpool een kanonieromleiding... om het schip te beschermen en dan uh, kanon aan boord gezet. ze ja, was echt een beetje half militair, kunnen wel voorstellen. Wie dit zogeheten vaarbesluit negeert, wordt beschouwd als deserteur. De levenslijn van die honderden handelsschepen... is tegelijkertijd ook de lijn van de dood. Unterzeeboot op pijnplaat tegen USA. Ja, het was toen de tijd op de Battle of the Atlantic. Er waren 1200 ton zeeboten. Die lagen te loeren op al die konvooien die hier langs kwamen. Nou ja, die voerden aan de Atlantische Oceaan, een stelletje. En die, die gingen voor New York liggen, bijvoorbeeld. ook al. Want voor New York liggen lopen wel duizend schepen hè? gezonken. De feindelijke dampfer entgeet niet zijn verdiende schicksal. Schepen die ontkomen aan de onderzeeërs. worden in het zicht van de haven vaak alsnog te grazen genomen door Duitse jachtvliegtuigen. Het gevaar zit onder water en bovenwater. Ja. De Nederlandse handelsvloot leidt immense verliezen. Pakweg 450 schepen zijn verloren gegaan. En uh, mijn dodenlijst dan uh, 2200 Nederlanders die dood zijn. Een hoop leeg geweest hoor. Dat boot is kawettenkapitein Zapp. Het is in deze tijd dat Hugo Paalvast aan boord zit van stoomschip Spar. Hij is stoker. En veel slechter dan dat kun je het niet hebben. Heel erg slecht. Ze ja. zaten in de machinekamer natuurlijk. Want uh, die mensen leefden als blinden onder, onder die machinekamer, 10, 15 meter beneden. Ze zagen niks, konden niks. En als er wat gebeurde, waren ze ook de eerste die erbij waren natuurlijk. Op 10 september 1941 vertrekt de spar uit een haven in Texas... om koers te zetten naar de Atlantische Oceaan. En de nacht erop, ergens tussen 3 uur en 20 over vier... springt paalvast overboord en verdrinkt. In een aanval van verstandsverbijstering, staat te lezen in het Scheepsjournaal. Wat hem precies op dat moment heeft bezield, is niet meer te achterhalen. Hij had de oversteek naar Europa al een paar keer eerder gemaakt... En wist dus wat hem zou kunnen overkomen. Misschien greep de angst hem deze keer bij de keel. Elf maanden later is de spar opnieuw onderweg naar Europa. En ten zuiden van Groenland wordt het schip aangevallen door een onderzeeër. De 13.40 werd de spar door een torpedo getroffen aan het stuurboord. Machinekamer en ruim twee liepen direct vol water. Zie je het? Machinekamer. En het schip begon snel te zinken. Het bleek bij het appel dat werden vermist. Luitse, tweede machinist. Posma, stoker. En een Wijk stoker. Paalvast heeft dat niet afgewacht. Maar hij staat wel op de erenlijst van gevallenen. Een vermelding die hem hoe dan ook toekomt, vindt Meurs. Ja, dat wel. Voor alle mensen die bijvoorbeeld omgekomen zijn in de oorlog... die konverdijpersoneel dus... wat verplicht was van huis te zijn... die volgens mij dus in die angstige Spullen zaten allemaal daar. Dat verdiende om op die eerlijst te blijven te staan. Het was toch een oorlog. En als er geen oorlog was, was het ook niet geweest. De koopvaardij komt er na de oorlog bekaaid vanaf. In Rotterdam staat weliswaar een monument bij de Erasmusbrug. Maar dat is door de reders zelf betaald. En het heeft vijftig jaar geduurd... voordat de slachtoffers van de koopvaardij de status van veteraan hebben gekregen. Ja, dat is verschrikkelijk. Die zeelouw, die waren alles de redders van de wereld eigenlijk geweest. Hè? Want zonder schepen was er geen Amerikaan in Frankrijk gekomen natuurlijk ook. Covid-19 miskend. Absoluut miskend. Ja. De reportage werd gemaakt door Roel Pauw. U krijgt nu het vervroegde NOS-journaal van 7 uur. Radio 1. Het NOS-journaal. Wordt gelezen door Mariel In Afghanistan zijn vijf Amerikaanse militairen gedood door een bermbom. De vijf reden in een voertuig in een van de gevaarlijkste districten... van de provincie Kandahar toen de bom ontplofte. De aanslag is vermoedelijk het werk van de Taliban. Vorige week kondigde de Taliban een voorjaarsoffensief aan... tegen de internationale troepenmacht in Afghanistan. Die wil het land volgend jaar verlaten. Het Afghaanse leger moet dan alle taken overnemen. De afgelopen week was voor de internationale troepenmacht... de bloedigste van dit jaar... 19 Amerikanen kwamen om bij vliegtuigongelukken. Dinsdag kwamen drie Britse militairen om door een bermbom. Bij het treinongeluk in de Belgische plaats Wetteren is één dode gevallen. Er zijn 17 gewonden, zegt een woordvoerder van de gemeente. Eerder sprak de gouverneur van twee doden. De slachtoffers zijn omwonenden. Mogelijk hebben ze giftige dampen ingeademd. Van drie gewonden is de toestand kritiek. In eerste instantie leken er geen slachtoffers te zijn... Vannacht ontspoorde rond twee uur bij Wetteren in de buurt van Gent... een goederentrein met zeer brandbare en explosieve chemicaliën. Bij het ongeluk ontstond een brand die gepaard ging met veel rook. Nederland herdenkt vandaag zijn burgers en militairen... die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog... oorlogen in de jaren daarna en bij vredesoperaties. De herdenking bij het Nationaal Monument op de Dam begint om tien voor acht... met een optreden van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht koning Willem-Alexander en koningin Maxima leggen een krant. Op de Waalsdorpen vlakte in de Duinen bij Den Haag wordt herdacht... dat er meer dan 250 Nederlandse verzetstrijders zijn doodgeschoten. Ook in Vorden is een dode herdenking. Anders dan eerst de bedoeling was... zijn de graven van Duitse militairen niet in de looproute opgenomen. Op dit plan is veel kritiek gekomen. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht blijft het droog... Morgen, bevrijdingsdag, eerst bewolkt, later zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS met een rechtstreekse uitzending van de herdenking van hen die sinds de Tweede Wereldoorlog omkwamen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Om acht uur worden alle slachtoffers herdacht. Dan zijn we op de Dam in Amsterdam. En voorafgaand is er een herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En daar is verslaggever Menno Reemeijer. De genodigden hebben inmiddels allemaal plaatsgenomen hier onder de klanken van de Johann Sebastian Bach. Het adagio uit het klaversymbolconcert. Op het orgel gespeeld door Bernard Wisemius, de vaste organist hier in de kerk. Op het programma staan ook een paar muziekstukken. Zo gaat er ieder jaar speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd stuk in première. Dit jaar is dat trouwens net als vorig jaar gedaan door de Letse componist Eriks Ezenvals. Hij bewerkt aan een Zweeds volksliedje. Vem kan segla furutan vindt. Nationaal Kinderkoor Je zal dat dan tegen horen brengen. Een koor dat al jaren meewerkt aan deze herdenkingsbijeenkomst... gebeurt onder leiding van Wilma ten Wolde, de vaste dirigent. Het koor zal ook een stuk zingen van Mani Lieb, een Joodse componist... uit de Oekraïne was dat. Dat stuk heet dan Nacht und Regen, Nacht en Regen. gebeurt natuurlijk meer, want zoals ieder jaar... Zal er ook een stuk worden gelezen en dat is dit jaar door NOS collega verslaggever Paulien Broekema. Want zij schreef het boek Benjamin een verzwegen dood. En dat gaat dan over het Joodse leven in Groningen. Hoofdpersoon is Benjamin Broekema, slager in het dorpje Warven. En hoewel dat de naamgenoot is, is het toch geen familie van Paulien, zo heeft ze uitgelegd. Het verhaal dat ze vanavond leest, dat is gebundeld met de 5 mei-lezing die oud-minister Ernst Hiers-Ballin morgen uitspreekt bij de start van de nationale viering. Van de bevrijding gebeurt allemaal in Utrecht. Naast de. Eerste generatie oorlogsslachtoffers en nabestaanden, eh, ook jongeren in de zaal. Eh, zo zijn er altijd de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar, Miss Montreal, Chef Special en Dio, zeggen morgen alle bevrijdingsfestivals af. En er zijn nog een aantal artiesten die morgen bij het 5 mei concert aan de Amstel optreden. Nick en Simon, die dat waren vorig jaar nog de ambassadeurs van de Vrijheid en Maria Fisseliers. En die ambassadeurs en artiesten die worden dan ieder jaar uitgenodigd bij ook deze herdenkingsbijeenkomst in de Nieuwe Kerk. Omdat het comité vindt dat je de bevrijding niet kunt vieren zonder te weten waarvoor je dat dan doet. Ieder jaar kiest het comité ook een thema. En dit jaar is dat het thema Vrijheid spreek je af. Een boodschap die u via radio en tv, postbus 51 sportjes, al vaak heeft kunnen horen. Met de gedachte erachter dat oorlogen niet eindigen op het slagveld, maar aan de onderhandelingstafel. Tijdens Bevrijdingsdag vieren we dat vrede is afgesproken. En die afspraken houden ook verplichtingen in over wat je wel en niet kunt doen. En dat is belangrijk, vindt het comité, om over die afspraken na te blijven denken. Een blik naar buiten op de dam. Waar zometeen het koninklijk paar zal vertrekken hier richting Nieuwe Kerk. Het is allemaal tot op de seconde uitgedacht. Ik zie ze inderdaad aankomen lopen... Het stuk wat ze afgelopen maandag ook liepen, maar dan onder andere omstandigheden. Maar het is toch wel hetzelfde vanaf paleis naar Nieuwekerk. De koning niet in uniform zoals hij dat de laatste jaren aan de zijde van zijn moeder deed. Hij heeft met het aanvaarden van zijn koningschap alle militaire functies moeten neerleggen. Hij mag nog wel ceremonieel een uniform dragen, maar vandaag er toch voor gekozen om in gewoon pak te komen. Hij wordt begeleid door een van de hofdames, mevrouw Gaarland... en de chef van het militaire huis, kolonel Morsink. En buiten, bij de Nieuwe Kerk, worden ze nu verwelkomd door Johan Remkes. De commissaris van de Koning in Noord-Holland. En mevrouw Gerels, zij is de loco-burgemeester van Amsterdam. Eh, dat is gebruikelijk dat de loco-burgemeester de ontvangst doet... omdat de burgemeester met scholieren... Eh, een tocht maakt, een stille tocht naar uh, de Dam. De aanwezigen hier binnen zijn inmiddels gaan staan. Veel uh, hoogwaardigheidsbekleders dus natuurlijk ook. Ik zie hier Fred de Graaf. Afgelopen maandag nog een grote rol als voorzitter... van de Verenigde Vergadering ter Staten-Generaal. Ik zie Tom de Graaf, eerste Kamervoorzitter... maar ook alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer zijn erbij. Koning en koningin lopen naar de plek waar maandag nog... Het podium stond en uh, we nemen daar nu plaats op stoelen. Krijgen nog een hand van Fred de Graaf. Gaan zitten en dan kan de herdenkingsbijeenkomst een aanvang nemen. Eerst met het openingsessay, gelezen door Hella de Ridder, lid van het Nationaal Kinderkoor. Deze bijeenkomst, deze bijeenkomst, mogen ons geven kracht dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde. Wij, die onze Tweede Wereldoorlog nog heugen, onze verloren naaste dierbaren, het gaat nooit over. Wij, nog levende mensen, hier aanwezig om te gedenken, alle vervolgden, opgejaagden, Vermoorden. Allen die in het Koninkrijk van de Nederlanden... of waar ook ter wereld zijn gevallen. Toen en in later dagen van oorlog. En ook hen die zijn uitgestuurd om vrede te stichten... en daarbij omkwamen. Op deze avond van de 4e mei van weer een nieuwe lente en opnieuw staan de bomen in bloei. Nu en straks, in twee minuten van stilte, hopen wij dromen, bidden, dat er een einde zou komen aan de jacht op mensen. Onrecht, honger, haat en geweld. Overal in deze wereld mogen onze kinderen dat nog beleven. Deze bijeenkomst geeft ons kracht. Dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde. Ella de Ridder die haar plaats weer inneemt in het koor... dat nu de compositie van Mani 'Nakt Nakt te Regen, ten gehoor zal brengen. Jeugdkoor onder leiding van dirigent Wilma ten Wolde. En dan nu NOS-collega Pauline Broekema met haar lezing Geef mij onze klei. Hij hield van vrezejaars, zegt mijn moeder. Mijn oom, de verzetsman, de jongen met de dromerige ogen... in het lijstje op ons dressoir. Voor hem kopen we bij een stalletje een bosje. Daar had ik rozen gehad, of lelies, zo'n indrukwekkend boeket... waar ik andere mensen op de dam mee zie staan. Uit het noorden komen we, het land waar ik geboren ben. Mijn moeder niet, die is van het westen van wat wij Holland noemen. Acht jaar ben ik en nog nooit in Amsterdam geweest. We maken een rondvaart... Zien het Anne-Frank-huis en de Nachtwacht. En in een groot warenhuis mag ik iets uitkiezen. Een armband is het geworden die tinkelt geruststellend. Dat is prettig, want nu op de Dam is mijn moeder stil. Ik weet, ze denkt aan oorlog. Als ik bij mijn opa en oma in Holland logeer, hangt daar overal Oorlog. In de tuin waar overvalwagens stonden, de schuur waar wapens werden verborgen. De kelder met planken, met glazen potten, met vruchten op sap. Zelfs die hebben ze leeggevroten. zei mijn moeder eens, ongewoon ruw voor haar doen. Alleen de hoge kast met triomfantelijke houten kuif kregen ze niet weg. Verder werd het hele huis leeggehaald. Mijn moeders rouw om haar gefusilleerde broer en haar gehavende jeugd. Daar ligt de basis voor mijn eeuwig willen weten van de oorlog. Ik zal er altijd over blijven lezen en luisteren naar de verhalen. Over moedige weerstand, bombardementen, onderduik, razzia's, dwangarbeid, hongertochten. Over de kampen op Java, Sumatra. En vooral de verhalen van mensen. Zoals wat gebeurde met de jonge vader, Benjamin Broekema. Geen familie van mij, al dragen we dezelfde achternaam. En de geschiedenis van de andere bewoners van het dorp op de Wierde. De Wierde. Spekglad op die winterdag in 1932. Een huisarts daalt haar glibberend af en bereikt de woning van de politieman en zijn hoogzwangere vrouw net op tijd. Een meisje. En vijf minu minuten later, niet verwacht, nog